Kees Rood met het NOS-journaal. Voor de Elfstedentocht is het geen goede nacht geweest. In Friesland heeft het minder hard gevoren dan de afgelopen nachten. In Balk voren tegen 7 uur 2 tot 3 graden Celsius. Dat is veel te weinig volgens rayonhoofd Auke Hielkema. Hij had er afgelopen nacht graag 2 tot 3 centimeter ijs bij willen hebben... maar er is nog niet 1 centimeter aangegroeid. Vanavond komen de rayonhoofden bij elkaar. Vervoersbedrijf Arriva maakt zich zorgen over het vervoer van de vele bezoekers aan een mogelijke Elfstedentocht. Directeur Hettinga roept de Nederlandse spoorwegen op tot samenwerking. Als de tocht doorgaat worden er 1 tot 2 miljoen mensen verwacht in Friesland. We zijn al met man en macht bezig, maar we kunnen het niet alleen, zei directeur Hettinga tegen WNL. Een proef in de regio Rotterdam met kleinere brandweerwagens en minder brandweerlieden is geslaagd. Dat staat in een evaluatie van het experiment.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 Het weer wisselend bewolkt met lichte tot matige vorst. Plaatselijk kan het glad zijn. Eerst bewolkt, later meer zon. Middagtemperatuur rond min 2 graden bij een stevige noordoostenwind. Dit was het en Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste fietsen op de A1 naar Amsterdam tussen Muiderslot en Diemen 7 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetewoude Rijndijk 4 op de A4 naar Amsterdam op verschillende plaatsen filevorming. Het heeft te maken met afgesloten spitsstroken vanwege ijsvorming. En daardoor staat het ook vast op de A44 naar Amsterdam... vanaf noordwijk Hout tot aan knooppunt nieuw -Venep. A8 staan Amsterdam bij knooppunt Koenplein 5. Op de A9 Alkma-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer. Op de ring A10 voor knooppunt Watergasmeer 4. De A12 ten naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk 4 kilometer... Verkeer staat in een lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem vanwege niet goed werkende rijstrooksignalering. Er blijven kruisen branden. 12 kilometer staat er vanaf Driebergen tot Veenendaal West. Het verkeer kan beter omrijden vanaf knooppunt Oude Rijn richting Arnhem via de A2, de A15 en de A50. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 7. A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden zuid 4. En de A44 naar Amsterdam, zoals al genoemd.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 Say long down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 Ik ben altijd te glijden, ziek, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koeler, ik doe alles voor.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 Alles wat jij was En jij was dan die ons En bijna nog steeds Wij was En jij dan nog steeds Jij dan nog steeds En bijna nog steeds Wij was Ook op TV. Zie tekst Text TV op kanaal 45. 45.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 Butterfly kisses Really? from whatever